Tom Schalken stapt op als raadsheer van het Amsterdamse gerechtshof. Hij vindt dat de rechtbank in Amsterdam hem in de zaak tegen PVV-leider Geert Wilders schandalig heeft behandeld. Dat zegt hij in een interview in NRC Handelsblad. Schalken was een van de raadsheren die besloten dat Wilders vervolgd moest worden. Hij wil zelf niet bij ons reageren. Wel aan de telefoon voor hij, president van het Amsterdamse gerechtshof. Goedemiddag, meneer Verheij. Goedemiddag. Betreurt u het vertrek van Schalken? Ja, dat betreur ik zeker, omdat uh, de heer Schalke, die overigens geen raadsheer was bij ons, maar raadsheer plaatsvervanger, uh, hij, hij was dat al wel uh, lang en hij had echt een uh, goede staat van dienst. En uh, ik betreur het dat iemand dan om een reden als deze afscheid moet nemen. Ja, Schalke vindt dus dat hij door de rechtbank schandalig is behandeld. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik heb daarover gezegd dat ik vind dat uh, Schalke dat niet zo naar buiten had moeten brengen.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 Hogeveen kampt met een inbrakengolf. In de eerste zes maanden van het jaar is er in de Drentse plaats al zo'n 200 keer ingebroken. Dat is 75 keer meer dan in heel 2010. Een speciaal recherche team is al enige tijd bezig om alle zaken in kaart te brengen. Dirk Neef van de politie in Drenthe, goedemiddag. Goedemiddag. Het is gemiddeld één inbraak per dag in Hogeveen. Een speciaal team is erop gezet. U, u denkt zo'n grote toename kan geen toeval zijn? Nee, zeker niet. Nee. Constateren uh, al vanaf begin uh, dit jaar dat uh, er eigenlijk voortdurend inbraken plaatsvinden. En uh, ja, daar, uh, in het begin denk je van hé, hey, dat is een van de van de, de golven inbraken die dan na een poosje weer stopt. Uh, daar investeren wij natuurlijk wel op. Maar in dit geval zie je dus dat het doorgaat en niet stopt. En ondanks uh, uh, een hoop dingen die wij hebben gedaan qua toezicht, qua uh, rechercheonderzoek en ook enkele aanhoudingen, stopt het maar niet. Dus, wat wij nu doen, is de burgers van Hoge Veen vragen: van uh, jullie hebben een probleem. Wij doen ons uiterste dus best, help ons daar alsjeblieft bij. En wat zijn de overeenkomsten in de werkwijze van de inbrekers? Nou, de overeenkomsten zijn dat uh, de, de, de inbraken heel veel overdag plaatsvinden: tussen zeg maar acht uh, uur morgens en elf uur avonds. Uh, je ziet daar wel wat verschuiving in, maar het is toch het merendeel overdag. De uh, overeenkomst is ook dat het uh, bijna allemaal hoekwoningen zijn of vrijstaande woningen. En dan zitten dus in de werkwijze zitten heel veel overeenkomsten. Um, wel zodanig dat wij denken, er is sprake van meerdere uh, inbrekers. Dus niet een bende of zo die daarmee bezig is, of één of twee. Nee, wel duidelijk meer. Um, nou goed, dat zijn een aantal overeenkomsten. En, en ook in wat ze stelen, zeg maar? Ja, de buiten is uh, ja, bijna altijd uh, geld, uh, sieraden en waardevolle voorwerpen die uh, voor het grijpen liggen. En dan moet u denken aan laptops, mobiele telefoons en uh, tv-schermen. Ze komen ze uit de buurt, want het is overdag. Misschien kunnen ze zich gemakkelijk bewegen omdat ze niet opvallen. Ja, dat is uh, op basis van de analyses uh, denken wij dat wel. Dat, uh, um, het vindt plaats in heel hoogveen, dus, dus over de hele plaats verspreid. Um, de aanwijzingen die, die wij krijgen uit de onderzoeken, die, die duiden erop dat er toch ook wel sprake is van behoorlijke bekendheid... Um, de inbraken tijden enzovoort, die, die wijzen daar ook op. En ja, dan zijn er een aantal keren signalementen gegeven... Uh, die wij denken te kunnen koppelen aan uh, lokale criminelen. Alleen, ja, we hebben onvoldoende om tot aanhoudingen over te gaan. Patrouilleert u wel genoeg overdag daar? is niet zo heel groot. Uh, sorry, ik versta u heel slecht. Patrouilleert u wel genoeg? Ja, we wij, wij, wij hebben een aantal dingen. En één daarvan is dat wij al uh, geruime tijd uh, extra toezicht houden. Dat doen wij geuniformd, uh, maar ook uh, onopvallend. En dan moet u denken dat er uh, smiddags en s avonds uh, politiemensen uh, in Hoge Veen actief zijn. En dat doen we op verschillende manieren: te voet, uh, per auto, maar ook te fiets. Dus in die zin uh, ja, hebben wij, uh, houden wij heel veel toezicht. Nee, nee, van de politie Drenthe, dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Hans van den Hende is geïnstalleerd als bischop van Rotterdam. Hij volgt bischop van Luinop, die het bisdom Rotterdam 17 jaar heeft geleid... en met emeritaat is gegaan. De 47-jarige van den Hende was vijf jaar bischop van Breda. Het gebeurt zelden in Nederland dat een bischop het ene bisdom voor het andere verruilt. De wijding vond plaats tijdens een augustiviering in de Laurentius- en Elisabeth-kathedraal. Daarbij waren onder andere de aartsbischop Eijk en burgemeester Abu Taleb van Rotterdam aanwezig. In het zuiden van Afghanistan zijn dertien leden van een familie gedood... toen een bus op een bermbom reed. Volgens de plaatselijke autoriteiten was de Afghaanse familie... vanuit het buurland Pakistan weer op weg naar hun woonplaats... die ze vanwege het geweld waren ontvlucht. Veel wegen in Afghanistan zijn nog steeds levensgevaarlijk... doordat de Taliban, mijnen en bermbom hebben geplaatst. Vorig jaar kwamen bijna 2800 Afghaanse burgers bij aanslagen om het leven een dieptepunt in de geschiedenis van het land. Een ongekend hoog percentage ja-stemmers bij het referendum... gisteren in Marokko. Zo'n 13 miljoen Marokkanen mochten stemmen over een nieuwe grondwet. En daarin staat dat een groot deel van de macht van de, aan de koning... wordt overgedragen aan de premier en het parlement. De stemmen van 1 miljoen Marokkanen over zee zijn nog niet geteld... maar de trend is duidelijk. Correspondent Rob Zoutberg in Marokko. Rob, eh, ruim 98 procent heeft ja gestemd... Ja dat zijn bijna communistische percentages. Ja, het is, is ongelooflijk, dit cijfer. Er werd natuurlijk wel rekening mee gehouden... dat de opkomst goed zou zijn... en dat het leeuwendeel van de Marokkanen het eens zouden zijn... Eh, met de hervormingen zoals die zijn voorgesteld... maar dat het ja, bijna Maoïstisch groot op 99% uitkwam... dat had gewoon niemand gedacht. Ja, als ik het zeg, communistische percentages... dan ligt er misschien een beetje de suggestie in... dat percentage klopt niet, hè, maar ze zijn inderdaad bijna allemaal naar het stemlokaal gegaan. Ja, er was natuurlijk wel één ding eh, duidelijk. Vanuit de oppositie is steeds opgeroepen om deze stemming te boycotten. En dus kan je zeggen, van: als mensen er niet mee eens waren... dan zijn ze waarschijnlijk niet gaan stemmen. Dan hebben ze dus gezegd, dit referendum maakt deel, komt allemaal uit de koker van koning Mohammed... en het hele apparaat dat er omheen hangt. Wij zijn niet, zelf niet gehoord over de, deze grondwetswijziging zoals die er nu aankomt. Dus we boycotten, we gaan niet, we doen er helemaal niet aan mee. En dan kan je zeggen dat, dat het misschien logisch is dat er zo'n hoog percentage aan Ja. is uitgekomen. Ja, er komen nog stemmen uit het buitenland, van die 1 miljoen Marokkanen in het buitenland. Uh, we weten dat er veel kritiek is ge steeds geweest op, uh, op de herziening uh, van, van de grondwet. Dus het zou misschien ook wel politiek, uh, moet je dat zeggen, gezond zijn... als dat percentage van de ja-stemmers iets omlaag wordt gebracht. Uh, ja, om het te misschien iets geloofwaardiger te maken. Ja, ruim op, opkomst ruim 70 procent. En van die mensen heeft bijna iedereen ja gezegd. Um, de koning moet dus uh, hier serieus mee aan de slag hè, met deze uitslag. Wat betekent dat? Ja, het betekent voor de koning dat hij een deel van zijn macht gaat, gaat inleveren... Dat een groot deel van de politieke macht in het land veel meer bij het parlement komt te liggen. De rol van de premier wordt versterkt, een belangrijk punt. Het parlement, het parlement zelf mag onderzoekscommissies gaan benoemen, uh, er wordt betrokken bij het benoemen van hoogfunctionarissen. Dat zijn functionarissen. Dat zijn natuurlijk allemaal belangrijke veranderingen. Ja, kritiek is wel steeds geweest vanuit de oppositiebeweging. Er verandert niet heel veel. Uh, de, de koning blijft bijvoorbeeld de buitenlandse politiek leiden. Hij blijft hier aanvoeren zoals dat heet van de gelovigen, eh, van, dus van, van de moslims in het land. Ja, daar zijn mensen daar steeds ook kritiek op geweest. En mensen zeggen, het ja, zal in de praktijk niet heel veel veranderen. Andere mensen zijn er wel optimistischer over en die zeggen van ja, misschien zijn de veranderingen nog maar klein. Maar is het gewoon een eerste stap die Marokko nu maakt en komen er hier naar anderen? Maar ze zeggen erbij, die andere stappen moeten wel echt gemaakt gaan worden. Correspondent Rob Zoutberg in Marokko. De 98e editie van de Tour de France staat op het punt van beginnen. Geen proloog, maar gewone etappe in lijn van Passage du Gois naar Mont-des-Alouettes over 191,5 kilometer. Daarin een stuk weg waar ooit een Tour werd beslist na een massale valpartij. Uh, Gio Lippens, uh, ja, kan dat vandaag weer gebeuren? Niet dat de Tour beslist wordt, maar een valpartij? Uh, valpartijen kunnen natuurlijk altijd gebeuren. En zeker in die eerste etappes van de Tour de France. Waar dat peloton nog uh, compleet is. 198 renners. En waar iedereen ook erg nerveus is. Maar op die Passage du Gois. Want daar doel je natuurlijk op. Daar zal uh, die valpartij zeker niet plaatsvinden. Want uh, de renners gaan er geneutraliseerd overheen. Het is het uh, defilé nog steeds. De eerste kilometers van deze Tour de France. Achter de auto van de directeur van de Tour. Uh, Christian Prudhomme. En pas als hij de vlag laat vallen. Dan uh, mogen de renners uh, gaan rijden. En dat zal gebeuren dus. Na die passage. Passage ligt er goed bij uh, natuurlijk. Twee keer per dag valt dat, uh, dat weggetje valt, uh, droog. En ze zorgen er nu echt wel voor dat ze gewoon keurig op het goede moment uh, eroverheen komen. Op het moment dat dat wegdek uh, goed droog is. En daarna dan gaat het allemaal pas echt beginnen. Ja, en die Tour 1999 was het. Lens Armstrong die besliste toen de Tour. Alex Zülle lag achter de valpartij. Die uh, verloor zes minuten. En ook Michael Bogert. Ja, die heeft hele, hele slechte herinneringen aan die Tour de France. Wordt het een etappe voor sprinters? Ja en nee. Uh, er is wat discussie. Ik sprak juist Michael Bogert die ook hier aankwam. En die zegt van ja, ik weet het eigenlijk niet helemaal. Hij had de aankomst nog niet helemaal gezien. Maar wij zijn er net met de auto overheen gereden. Het is twee kilometer klimmen. Gemiddelde van 4,7 procent. Maar er zitten wat steilere stukjes in. En dan gaat het in etages. Het vlakt twee keer af. En dan tegen dat ze bij de finish zijn. Dan gaat het nog eens een keer weer omhoog. En dan zou je denken van. Het is in ieder geval een etappe voor een man als Philippe Gilbert. Die dit gewoon als geen ander kan. Uh, man die ook een vorm is. Want hij wint zo ongeveer. Alles waar hij gestart is dit seizoen. Hij zou het moeten kunnen afmaken hier. Maar misschien ook wel de sprinters met hele sterke benen. Dan denk ik niet meteen aan Mark Cavendish. Die moet het echt hebben van zijn snelheid. Maar ik denk dan meer aan Thor Husshoff. De Noor, de wereldkampioen. Misschien Tyler Farrar, Dat soort mannen. Zij zouden er misschien wel eens bij kunnen zitten. Het wordt een, sowieso een leuke finale. En we gaan met spanning uitkijken naar die laatste twee kilometer. Om half 1 beginnen de Nederlandse hockeyvrouwen aan de laatste poolwedstrijd in de strijd om de Champions Trophy. Zuid-Korea is de tegenstander. Gerard de Groot in Amstelveen, een gelijkspel is voldoende voor Nederland. Zit dat erin? Nou, sterker nog, een gelijkspel is ook voldoende voor Korea, want Argentinië heeft 4 punten als nummer 3 in de kampioenspool en een doelsaldo van 0. Korea heeft vier punten op dit moment en Nederland heeft vier punten op dit moment. Het de van Nederland plus één, van Korea plus twee. Dus Nederland zou zelfs met één doelpuntje verschil mogen verliezen van Korea, om alsnog de finale te halen tot morgen. En Korea mag zelfs met twee doelpunten verschil verliezen. Wat dat betreft heeft Argentinië dus verzuimd om de druk te zetten op deze wedstrijd. Echte druk te zetten. En we kennen het allemaal al in het hockey, hoor. De Salon Remise. Hij zit er dik en dik en dik in hier in deze wedstrijd, in het Wagenerstadion. Want ik zou zeggen, bijna kunnen zeggen, de vrouwenhockey is niet volwassen... als je hier geen gelijkspel uit weet te slepen. Dan ben je van Argentinië af als tegenstander in de finale. Dan kan je lekker morgen tegen elkaar de finale van deze Champions Trophy spelen. Dus ik denk dat we hier rustig een gelijkspel gaan uittikken. In Argentinië is de Copa Americana begonnen... het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap. Favoriet Argentinië speelde tegen Bolivia... en kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel... Garantier maakte de gelijkmaker vlak voor tijd. Ja. Dat is verkeersinformatie. Bij de ABB Erwin de Hart. Ja. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort daar staan twee files achter elkaar. Allereerst tussen Gooimeer en Laren 3 kilometer. En ook 3 kilometer tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge. A2 Amsterdam richting Den Bosch, daar wordt aan de weg gewerkt... tussen knooppunt Ouderijn en Everdingen dit weekend. Daarom tussen Maas en knooppunt Ouderijn nu 7 kilometer. Ook werkzaamheden op de A67, Venlo richting Eindhoven. 4 kilometer nu tussen Velden en knooppunt Zaarderheiken. En als laatste de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek... tussen Elst en Gelredoom, drie kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending, het gerechtshof Amsterdam... vindt dat Raadzie Schalken het aanzien van de rechtsstaat... schaadt door naar de pers te stappen. Eerste EHEC-doden in Frankrijk... en Hogeveen geteisterd door een golf van inbraken. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Uman en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. De nationale ombudsman gaat zich buigen over de inspectie voor de gezondheidszorg. U hoort zo waarom. En we zijn bij het Hockey in het Amsterdamse Bos. Daar speelt het Nederlands vrouwenteam tegen Zuid-Korea. De wedstrijd begint om half 1 en we houden u op de hoogte. Radio 1. Argos. Enkele maanden geleden vertelden we over een blunderende vaatchirurg die maar liefst veertien calamiteiten bij patiënten veroorzaakte... en bovendien een drankprobleem had. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wist ervan, maar greep niet in. Vandaag weer zo'n geval. Dit keer gaat het over de manier waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg... onderzoek heeft gedaan naar het babytje Jelmer. Hij kwam met een zware hersenbeschadiging uit een darmoperatie... en is voor de rest van zijn leven gehandicapt... Ook hier is sprake van vreemde manoeuvres van de inspectie. Sandeboer deed er onderzoek naar en luisterde naar haar verslag. En toen werd dus duidelijk dat er uh, gewoon echt uh, nou ja, bijna geen activiteit was in zijn hersenen. Hij ging gewoon uh, verder gezond na een operatie. en een paar dagen later heeft hij geen hersenen meer. Dat klopt gewoon niet. Dit is een topzorgcentrum dat gewoon gefaald heeft bij de behandeling van een heel jong kind. Als je daar niet heel duidelijk over bent, dan bestaat in potentie de mogelijkheid dat het morgen nog een keer gebeurt. Kijk, dat, dat een ziekenhuis, dat er personen zijn die zijn eigen fouten verdedigen of proberen te verdoeten en niet helemaal de waarde vertellen, daar kun je nog iets, iets begrijpen. Maar dat een, een gezondheidsinspectiedienst, dat die dan zulke manoeuvres maakt. Dat is, dat is gewoon uh, onbegrijpbaar. De inspectie is het om de patiënt veiligheid te dienen. Maar als er een inspectie is die dit niveau van werk levert... Ja, dan vraag ik af, wat heeft zo'n inspectie dan nog voor een nut. Dit is het verhaal over het vierjarige jongetje Jelmer Mulder. één van een drieling. Toen Jelmer een baby was, is hij geopereerd aan zijn darmen. Maar hij kwam met een zware hersenbeschadiging uit die operatie. De ouders van Jelmer weten nu, vier jaar later... nog steeds niet exact wat er allemaal misging tijdens die ingreep. Het kinderziekenhuis in Groningen geeft op al hun vragen nauwelijks antwoord. Ook heeft het ziekenhuis nooit haar excuses aangeboden... voor wat er die dag in mei 2007 allemaal misging. Het ziekenhuis heeft op geen enkele manier tegenover de ouders laten weten... dat ze verantwoordelijk zijn en zich verantwoordelijk voelen voor wat er hier gebeurd is. Dit is ook het verhaal over de inspectie voor de gezondheidszorg. De toezichthouder op de gezondheidszorg in Nederland. Want als je geen openheid van het ziekenhuis krijgt... is er altijd nog de inspectie die de onderste steen boven kan krijgen... om vervolgens het ziekenhuis tot verbeteringen te dwingen. Maar op die inspectie kunnen de ouders van Jelmer ook niet rekenen, zo blijkt. Advocaat John Beer. De burger die denkt, dit is mij overkomen. Maar de overheid zal toch wel iets doen? Nee dus. Hoogleraar Veiligheid in de Zorg, Jan Klein. Dat lijkt me verschrikkelijk. Als het probleem dus zo afgezwakt wordt, dan, dan lijkt me dat verschrikkelijk. De ouders moeten ook het gevoel hebben... dat hier de waarheid geen recht gedaan wordt. En de nationale ombudsman, Alex Brenningmeijer. Natuurlijk voor het jongetje zelf, maar ook voor de ouders... is dit een, een afschuwelijk verhaal. Je hoopt nooit dat iemand zo in een doolhof terechtkomt... maar dat is hier wel het geval. Vier jaar na de operatie van Jelmer... heeft de inspectie haar onderzoek nog steeds niet afgerond. Agos... Over een ziekenhuis dat geen openheid geeft... en een inspectie die meer bezig lijkt met de belangen van dat ziekenhuis... dan met de veiligheid van patiënten. Broer en zus spelen nog even buiten. Dat is een mooie tractor. Een groene. Hé. Hey. Is dat een auto voor jullie? Gaan jullie daarmee naar school? Ja, hè? Jelmer is zwaar gehandicapt geraakt. Terwijl zijn, zijn broer en zijn zusje op dit ogenblik dagelijks naar school huppelen... ligt hij op zijn rug te kijken naar een mobiel die boven hem zweeft. Laat je trekken maar staan. achterin. Dag jongens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 En het staat in de huiskamer, zodat hij... Die... Ja, bij ons kan zijn, hè. Want Jelma ligt nu op zo'n rug en hangen, hangt een soort mo mobiel boven hem. Met allemaal spiegeltjes. Spiegeltjes, spiegel, ja. En uh, Hij heeft een handfunctie. In de, uh, he, dat, hij kan er wel tegen aanslaan. Echt uh, gericht pakken, dat doet hij niet. Maar ja, kan, ja, kan, dat, dat is wel zo'n spelen, hè? Een heel mooi jongetje. Blond haar, blauwe ogen. Zo, op het eerste gezicht helemaal niks mis mee. Nee. Vier jaar oud. Ook gewoon de lengte van vier jaar oud. Ja, dit zijn, zijn, zijn speeltjes met beer. En... <laughs> We zitten aan tafel met Marco en Hester Mulder, de ouders van Jelmer. Marco is boer en Hester is econoom. Op 15 maart 2007 bevalt Hester van een drieling. Twee jongens en één meisje. Ja, maar was in principe de grootste van de drie. Uh, dus in die zin was hij ook degene die, uh, ja, van wie het laatst verwachtte... dat als er eentje iets krijgt, dat hij het was. Wat was het moment waarop het anders werd? Uh, na twee weken ongeveer... Toen had Jelmer een infectie opgelopen in het ziekenhuis. En een dag daarna. Toen kwamen wij. toen moest hij uh, naar de intensive care weer terug. En toen bleek dus dat hij. een uh, probleem had met zijn buik. Waarschijnlijk door de infectie. En dat hij dus overgeplaatst moest worden naar Groningen. Jelmer wordt overgebracht naar het speciale kinderziekenhuis in Groningen. voor verder onderzoek. In de week die volgen blijkt dat Jelmer een vernauwing in zijn darmen heeft. De artsen besluiten hem te opereren. Hij uh, is toen dus ook klaargemaakt door de verpleging om uh, naar de operatie te gaan. Dus zo'n uh, zong een operatiejasje uh, aan en uh, nuchter blijven en zo. Hij was vrolijk, uh, niet echt iets aan de hand. En toen is hij aan het begin van de middag is die, uh, ja, naar de operatiekamer gebracht. Was het een risicovolle operatie?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 De artsen denken dat alles goed is gegaan... en leggen Jelmer bij de andere baby's op de babyafdeling. De volgende dag toen wij kwamen, toen werd er al verteld... dat hij de hele nacht niet had geslapen. En ja, toen in de loop van de dag toen kreeg hij wel steeds had hij, ja, aanvallen, zeg maar. Hoezo aanvallen? Wat zag u dan?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 Toen heb ik gebeld. Nou, toen kreeg ik de, de, de zaal, arts, de neonatoloog. En de, die zei, kom kon gelijk, want het, is, uh, het gaat niet goed. Marco en Hester rezen terug van huis naar het kinderziekenhuis in Groningen. Ze komen rond middernacht aan. Toen waren er allemaal uh, artsen en uh, verplegingen aan zijn bed die met hen bezig waren. En uh, alle alarmen continu af. Uh, ja, wat ze allemaal aan, precies aan het doen waren, allerlei apparaten werden erbij gehaald. Hij was ondertussen ook helemaal ja, opgezet, zeg maar. Zijn hoofd was, was, was dik, alles was vocht, denk ik. Jelmer is plotseling in kritieke toestand. En toen werd het dus duidelijk dat er gewoon echt, eh, nou ja, bijna geen activiteit was in zijn hersenen. Wat was uw gevoel? Dat dat dan niet kan. Hij ging gewoon uh, verder gezond aan de operatie. En een paar dagen later heeft hij geen hersenen meer. Dat klopt gewoon niet. Ja, het gek is ook aan die monitor hè, Je ziet dat het laag is. Maar je blijft er constant naar kijken: van, hé, hé, gaat hij uh, gaat nog omhoog? Gaat die, hè? Je blijft hoog houden. Maar na, na dagen. Uh, dan, uh, vervliegt de hoop. En dan. Uh, dan uh, dit, dit klopt niet. En dat blijkt dus ook. Op scans is te zien dat de schade groot is. Jelmer heeft bijna geen hersenfunctie meer. Normaal gesproken zou met zo'n beschadiging de behandeling worden gestopt... maar omdat de artsen niet weten hoe de schade is ontstaan... vragen ze het kinderziekenhuis in Utrecht om een second opinion. De deskundigen uit Utrecht komen tot de conclusie dat het erop lijkt... dat de hersenbeschadiging tijdens de operatie is opgelopen. En waarschijnlijk is veroorzaakt door een lage bloeddruk en een lage hartslag... Die 3,5 uur heeft geduurd. Ook in Utrecht vinden ze de schade aan Jelmer's hersenen zo groot dat ze adviseren de behandeling te staken. Op een dinsdag, drie weken na de operatie, wordt de behandeling van Jelmer gestaakt. Maar Jelmer blijft tegen alle verwachtingen in leven. Doe maar. Ja, doe maar. Goed, ja, goed vasthouden, Jelmer. Goed zo. De ouders van Jelmer zijn heel dankbaar dat hij blijft leven. Maar ze ervaren dagelijks de gevolgen van de operatie. Jelmer heeft dag en nacht verzorging nodig voor de rest van zijn leven. Hij kan niet eten, drinken, praten of lopen. Ook zijn dag- en nachtritme is verstoord... waardoor hij s'nachts meerdere keren uren wakker is.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 Alle patiëntinformatie gemonitord tijdens de operatie is verloren gegaan... doordat de stekker van de apparatuur eruit is geweest. We leggen dit inspectierapport voor aan Jan Klein. Hoogleraar Veiligheid in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen. Waarom is het belangrijk dat er wel een kinderanesthesioloog bij de operatie had moeten zijn... Het vraagt andere kennis, andere vaardigheden, maar met name ook veel ervaring. Je kan theoretisch de kennis hebben, maar je moet veel ervaring hebben... wil je dit soort zieke kinderen goed narcose kunnen geven. De anesthesioloog heeft dus een te lage bloeddruk en hartslag aangehouden bij Jelmer. En hij had er helemaal niet moeten staan. Hier had de anesthesioloog het besef moeten hebben... dat hij onvoldoende ervaring heeft om een dergelijk ziek patiëntje... voor zo'n complexe ingreep uh, narcose te geven. Het rapport meldt dat de anesthesioloog erkent... dat hij de normale bloeddruk van Jelmer niet wist... en niet opgevraagd en gemeten heeft. Maar hij zegt dat hij in een vergelijkbaar geval... op geen enkel punt anders zou handelen. De inspecteur die het onderzoek gedaan heeft... gaat bij de ouders op bezoek om het rapport toe te lichten. En bij dat bezoek vertelt hij iets heel opmerkelijks. Toen vertelde hij ook dat er uh, geen tuchtzaak werd gedaan tegen de anesthesist. En hij zei toen dat uh, die beslissing om geen tucht te doen... dat was al genomen voordat het onderzoek af was... En dat er iemand anders had de anesthesist ingelicht dat er geen tuchtzaak zou komen. Dus niet uh, de inspecteur, maar iemand anders had de anesthesist daar al over ingelicht. En toen was aan de inspecteur meegedeeld dat er dus geen tuchtzaak zou komen. Terwijl de inspecteur zei dat er in principe uh, ja, heel veel redenen waren geweest... waarom je had kunnen denken van wel een tuchtzaak. Nog tijdens het inspectieonderzoek heeft iemand binnen de inspectie dus achter de rug van de inspecteur om... de anesthesioloog de toezegging gedaan... dat er geen tuchtklacht tegen hem zou worden ingediend... of welke andere maatregel dan ook. In het rapport valt te lezen dat die toezegging is gedaan... nadat de anesthesioloog bij de inspectie heeft geklaagd... over de lange duur van het onderzoek. Dat is ook wel iets wat we dan eigenlijk wel kwaad nemen... dat de eerste dag na de operatie... dat hij al, uh, ja de hele dag. De dag al die aanvallen had. Die dan vervolgens uh, afgedaan zijn als darmkrampjes en pijn. En vervolgens achteraf is gebleken dat dat dus stuipen waren. En uh, die dan dus niet door hun zijn erkend. Nou Dan had ik op, zich, op zijn minst toch wel uh, verwacht dat ze misschien zouden zeggen... van sorry dat we niet hebben gezien dat hij al die hele dag stuipen had. Maar helemaal niks. De ouders van Jelmer zijn boos. En in de wacht. Ze nemen letselschadeadvocaat John Beer in de arm. Ze willen weten of ze een schadeclaim tegen het ziekenhuis kunnen indienen. En ze willen volledige openheid. Dan gebeurt er iets geks. Het zou ongeveer in uh, april van dit jaar geweest zijn... dat ik werd, uh, werd opgebeld door iemand van de inspectie. En die vertelde mij... Ja, meneer Beer, ja, iets moeilijks moet ik u vertellen. Ja, de inspectie heeft besloten om het eindrapport in te trekken in deze zaak. In te trekken? Ja, men was uh, benaderd door het ziekenhuis... en door de betrokken anesthesioloog. Die hadden problemen met het eindrapport. En uh, de inspectie heeft de, uh, die problemen toen intern besproken... en kwam tot de conclusie dat dat kritische rapport... moest worden ingetrokken. Ik dacht, dit heb ik nog nooit meegemaakt... De ouders van Jelmer willen na deze mededeling een gesprek met de inspecteur. Maar ze krijgen te horen dat dat niet mag, want hij is van de zaak afgehaald. Er wordt een nieuwe inspecteur op de zaak gezet. Een anderhalve week na het intrekken van het rapport... ligt er een nieuw eindrapport. Advocaat Beer. Er is een groot verschil tussen beide eindrapporten. Het, het, het tweede eindrapport is ongelooflijk slecht. Want? U moet het zo voorstellen dat iemand vier jaar lang onderzoek doet... naar een zaak. Te lang, maar toch vier jaar. En van alle ins en outs op de hoogte is. En dan wordt hij van de zaak gehaald. En dan wordt er een collega gevraagd... die dat onderzoek dus niet zelf gedaan heeft... om een nieuw rapport te schrijven... Nou, zo ziet het er ook uit. Het is schandalig. Om een paar voorbeelden te geven... de inspecteur die het eerste onderzoek gedaan heeft... die is, zoals ik u zei, in het ziekenhuis geweest... en heeft met betrokkenen gesproken. Nu blijkt dat van die gesprekken... nooit officiële verslagen zijn opgemaakt. En dat die gesprekken dus helemaal niet meewegen bij dit tweede eindrapport. Er, staat, er zit ook een kapitale blunder in dat tweede eindrapport. Want deze tweede inspecteur, die dit tweede eindrapport heeft gemaakt... heeft helemaal over het hoofd gezien dat er destijds in 2007... niet één, maar twee second opinions in Utrecht zijn gevraagd. En hij heeft de second opinion van de kinderanesthesie in Utrecht... helemaal niet als zodanig herkend in het dossier. En het gevolg daarvan is? Het gevolg daarvan is dat hij de kritische opmerkingen... die de kinderanesthesie Utrecht heeft gemaakt over deze anesthesie... helemaal niet in het rapport heeft meegenomen. Ook hoogleraar Jan Klein heeft beide eindrapporten gelezen. In het tweede rapport zit een cruciale wending, zegt Klein. Met name dat de deskundigen... ...oordelen dat de oorzaak van de hersenbeschadiging van Jelmer veroorzaakt is tijdens de operatie. En dat de inspectie in de tweede rapportage eigenlijk alles in het werk stelt om dat te weerleggen. En de oorzaak zoekt bij Jelmer zelf. Dus dat het niet zozeer aan de operatie ligt dat Jelmer een hersenbeschadiging heeft... ...maar dat het aan Jelmer zelf ligt? Inderdaad. En wat vindt u daarvan? Onbegrijpelijk. Als je de kwaliteit van het eerste rapport ziet... dan is daar een grondige analyse gemaakt. Zijn er deskundigen uit uh, het Academisch Ziekenhuis in Utrecht om een me mening gevraagd? En deze hebben een heel duidelijk oordeel. Zij stellen dus dat de beschadiging tijdens de operatie opgelopen is... zeer waarschijnlijk door een lage bloeddruk... of mogelijk door een zuurstoftekort direct na het inslaap maken. In het eerste rapport staat dat de raad van bestuur van het ziekenhuis in Groningen tekort schiet in de verantwoordelijkheid ten aanzien van dit soort zieke kinderen. Maar in het tweede rapport leest Klein dat de inspectie moeite doet om het kinderziekenhuis vrij te pleiten. Hoe komt dat? Hoogleraar Jan Klein. Mogelijk omdat de adviezen die in het eerste rapport tot stand komen... een heleboel consequenties hebben... voor de organisatie van het Academisch Ziekenhuis Groningen, onder andere. En twee, als je het rapport op zich leest, dan is de inhoud zo ernstig... dat ik mij voor kan stellen dat de Raad van Bestuur in Groningen... daar ook heftig van geschrokken is en geprobeerd heeft om de uitkomst uh, af te zwakken. Het afzwakken van het eerste rapport heeft grote consequenties, zegt Klein. Met als uh, voorbeeld dat het eerste rapport stelt... dat de zorg voor dit type patiëntjes geleverd moet worden door een team... waar een kinderanesthesioloog een vast onderdeel van uitmaakt. In het tweede rapport staat dat de kinderanesthesioloog aanwezig moet zijn... Uh, in principe inzetbaar moet zijn... Ja, kunt u dat nog heel concreet maken, wat het verschil is... toen Jelmer werd geopereerd en uh, hoe het eigenlijk zou moeten zijn? Ja, uh, toen Jelmer werd geopereerd... toen heeft dus een anesthesioloog narcose gegeven met kinderervaring... maar geen kinderanesthesioloog. En de situatie was dat deze persoon een beroep kon doen op een kinderanesthesioloog. Uh, dat is niet gebeurd. En dat zou moeten veranderen in de situatie waarbij specifiek een kinderanesthesioloog werkt in het team. Voor... Dus dat er echt aan de tafel, dus op de operatiekamer, een kinderanesthesioloog staat... en niet dat het oproepbaar moet zijn? Inderdaad. Professor Klein legt uit wat het gevaar is als de kinderanesthesioloog alleen oproepbaar is... en niet zelf in de operatiekamer staat... Dan hangt het af van het oordeel en het lef van de anesthesioloog... om een kinderanesthesioloog in te roepen. En volgens de medewerkers van de OK uh, is, gebeurt dat regelmatig niet... en is de druk vanuit de organisatie zo groot dat dat uh, niet gebeurt. In het tweede rapport van de inspectie staat niet meer de dwingende eis... dat er echt een kinderanesthesioloog in de operatiekamer moet zijn... in het kinderziekenhuis in Groningen. Dit betekent dat er mogelijk uh, nog continuering is van de bestaande praktijk... dat er niet kinderen... Dus dat wat nu is gebeurd met Jelmer nogmaals uh, zou kunnen ja. gebeuren? Ja. Dag meneer Bon, ik ben Sanne Boer van de VPRO Radio... U bent inspecteur die onderzoek heeft gedaan naar Jelmer Mulder. Het jongetje dat ernstig hersenbeschadigd uit een operatie is gekomen. Ik zou graag van u willen weten waarom uw rapport is ingetrokken. Uh... U bent toch degene die onderzoek heeft gedaan naar Jelmer Mulder? Ja, maar ik ga u wel verwijzen naar de afdeling voorlichting van de inspectie. Uh, ik mag uw vragen niet beantwoorden zonder bemoeienis en instemming van de leiding van de inspectie. Dus je zult moeten bellen met de afdeling voorlichting. We bellen met inspecteur Bon, de man die het eerste inspectieonderzoek heeft gedaan. Hij mag ons niet te woord staan. Toch laat hij ons weten dat hij niet blij is met de gang van zaken. Hij begrijpt dat de ouders van Jelmer het niet snappen waarom zijn kritische rapport is ingetrokken. Ik kan mij best de vragen en twijfels die de ouders hebben en dus ook uw vragen heel goed voorstellen... En ik vind het heel triest dat alle leven die ouders hebben moeten doorstaan... dat uh, nadat de duidelijkheid is, geschapen, schapen ze nu dit weer mee moeten maken. Maar uh, ik heb het ook niet eerder meegemaakt... in mijn twintig jaar als inspecteur voor de gezondheidszorg. Werkt u nog bij de inspectie voor de gezondheidszorg? Ik heb mijn uh, functie 30 mei, uh, 30 mei neergelegd. Maar wat vindt u van de conclusies van het nieuwe rapport dat er is... Uh, mijn commentaar gaat naar de inspecteur-generaal. En uh, dat is de enige aan wie ik uh, dat richt. En dat is aan hem wat hij daarmee doet en hoe transparant men erover wil wezen. Dus u vindt wel wat van het tweede rapport? Ja, uiteraard vind ik wat. <laughs> ja, ja, ja. Want maar, u, u bent eigenlijk overdoeld. Uh, nou, nogmaals, ik weet niet of ik in herhaling moet blijven vallen. Ik heb u de weg gewezen. Uh, Klopt het toe... dat er achter uw rug om ook een toezegging is gedaan aan de anesthesioloog dat er geen terugklacht tegen hem zou worden ingediend? Ik heb de indruk dat u het nodige weet uh, en wellicht zelfs voor u heeft, uh, dus daar hoef ik u niet zoveel over te vertellen. En uh, als er wat over verteld moet worden en toegelicht en uitgelegd, dan is dat niet aan mij. De inspectie doet 3,5 jaar lang over het onderzoek naar de operatie van Jelmer. Het kritische eindrapport wordt vervolgens om onbegrijpelijke redenen ingetrokken. En de inspecteur die het onderzoek doet, wordt van de zaak gehaald en mag niet meer praten. Waarom doet de inspectie dit? En het is niet de eerste keer dat de inspectie voor de gezondheidszorg deze onbegrijpelijke manoeuvres maakt. In maart dit jaar berichtte Argos over een onderzoek naar een falende vaatchirurg.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 Natuurlijk voor het jongetje zelf, maar ook voor de ouders is dit een, een afschuwelijk verhaal. Je hoopt nooit dat iemand zo in een doolhof terechtkomt, maar dat is hier wel het geval. We leggen de zaak van Jan Mulder voor aan de nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Hij is de aangewezen persoon als je er als burger niet uitkomt met een overheidsinstelling. Zoals in deze zaak met een academisch ziekenhuis. Wat viel u het meest op? Nou, twee dingen. In de eerste plaats natuurlijk zeg maar, het hopeloze van de situatie waarin Jelme terechtkomt. En eh, als ik me verplaats in de positie van de ouders, dat je eh, direct eh, de vraag stelt, wat is hier nou precies gebeurd? Het feit dat ze dat nog niet hebben, die openheid, um, en uh, veel antwoorden op hun vragen, wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat problematisch. Uh, zeker gelet op de lange tijd die al inmiddels verstreken is. Uh, we zitten bijna op vier jaar. Uh, zeker gelet op het feit dat het ook zo'n ernstig uh, geval is geweest met Jelmer. Uh, zou je wensen dat er veel eerder helderheid uh, ontstaat? Als je je voorstelt dat deze ouders na vier jaar met een kind thuis zitten, wat je het beste toewenst... maar waarvan je ziet dat dat niet eh, nou, echt een problematisch leven heeft... wat echt heel lastig is, ook voor die ouders zelf... dan heb je er heel wat voor nodig om dat een plek in je leven te kunnen geven. Maar het begint er wel bij dat je eh, kunt begrijpen wat er is gebeurd... en ja, dat je langs die weg er ook vrede mee kunt krijgen. Hoe moeilijk dat misschien ook is. Het, het tweede is, wat je, wat je ziet, dat mensen graag willen... dat dit niet nog een keer gebeurt. Dat dat bij andere mensen niet gebeurt. En dan kijk je natuurlijk ook in de richting van een ziekenhuisdirectie. Wat doet die hier eigenlijk aan? Je kijkt in de richting van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wat doen die er nou eigenlijk aan? En dan zou je de ouders toewensen... dat zowel het ziekenhuis als de inspectie... op deze ouders overbrengt het gevoel... Natuurlijk nemen we dit serieuze natuurzorg ervoor... dat dit goed uitgezocht wordt en dat eh, als er fouten gemaakt zijn... dat daar die fouten niet herhaald zullen worden. Dat lijkt in deze casus allesbehalve. Dat is het probleem, zoals de ouders dat op tafel leggen. Hè, dat ze zeggen, ja, wat er gebeurt niet alleen met Jelmer, maar vooral daarna, is zo onbegrijpelijk... en roept zoveel vragen op, daar worden wij radeloos van. En dat kan ik me heel goed voorstellen. En vandaar dat ik het ook uh, belangrijk vind... dat er in deze zaak een uh, gedegen onderzoek plaatsvindt. De Nationale Ombudsman vindt dat wat Jelmer overkomen is zo ernstig... dat hij twee onderzoeken wil starten. De Ombudsman doet zijn uitspraken... op basis van het nu bestaande tweede eindrapport van de inspectie. Brennick Meijer zal zijn onderzoek naar de inspectie pas starten... als die het tweede eindrapport ook daadwerkelijk definitief heeft verklaard. En dat zal waarschijnlijk deze maand gebeuren. Ik zal het met de ouders overleggen en dan zal ik een onderzoek starten. In twee richtingen. In de eerste plaats in de richting van het ziekenhuis in Groningen omdat uh, dat een overheidsziekenhuis uh, is, ben ik daarover bevoegd. En er belangrijke vragen zijn in de richting van dat ziekenhuis... met hoe is men nou omgegaan met de, zeg maar, de crisis die ontstaan is in het leven van, uh, van Jelmer. Het tweede onderzoek dat de nationale ombudsman wil doen... zal gaan over de rol van de inspectie voor de gezondheidszorg zelf. Nou, ik heb begrepen uit uh, signalen van de ouders... dat zij erg verbaasd zijn dat er een ervaren inspecteur... een onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van uh, de melding van een calamiteit... dat daar ook een rapport uit is uh, tevoorschijn gekomen... maar dat vervolgens...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 Een andere reden waarom de nationale ombudsman ook naar de IGZ-onderzoek wil doen... is omdat het niet de eerste keer is dat de inspectie een eindrapport intrekt... en een inspecteur van de zaak haalt. In het geval van de falende vaatchirurg, waarover we in maart berichten, gebeurde dat ook. Wanneer je ziet dat twee keer achter elkaar...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 Waar komen jullie vandaan? Kataan. Naar Carlijn. School. school? School van Karlijn. Oh. Was het wel leuk op school? Ja. Ja? ja. ja. Huh? En is maar ook naar school gegaan? Nee. Waarom niet? Want hij is ziek. Advocaat John Beer. Ja. Voor ouders. Die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 We hebben dus in Nederland geen effectieve toezichthouder... waar het gaat om de rapportage over dit soort calamiteiten. En dat is echt een probleem. Voor wie? Voor de veiligheid van de gezondheidszorg. En het is een buitengewoon probleem voor de mensen die dit overkomt. De burger die denkt, dit is mij overkomen. Maar de overheid zal toch wel iets doen...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 Ja, dan vertrouw je ergens op wat niet zo is. Dus oké, je beter maar in misschien helemaal geen inspectie hebben. Dan weet je dat het er niet is. De reacties die we hebben verzameld op deze reportage... De inspectie voor de gezondheidszorg mailde gisteren dat het hun spijt dat het onderzoek inderdaad veel te lang heeft geduurd. Dat is iets waarvoor ons uitsluitend excuses passen. De inspectie bevestigt dat een eerder rapport werd ingetrokken en dat dat gebeurde na reacties van betrokkenen. Ze bedoelen daarmee naar alle waarschijnlijkheid het Groningse ziekenhuis, de anesthesioloog of hun advocaten. Over drie weken wordt het eindrapport definitief bekendgemaakt. De anesthesioloog hebben we natuurlijk ook benaderd. Hij werkt nu in een ander ziekenhuis. Hij wil niet reageren zolang de inspectie de zaak in onderzoek heeft... en er nog een procedure tegen het Groningse ziekenhuis loopt. Het ziekenhuis tenslotte laat weten dat ze vooralsnog vasthouden... aan het protocol waarin staat dat een anesthesioloog oproepbaar is... als dat nodig is en dus niet altijd aanwezig hoeft te zijn. U hoorde een bijdrage van Sanneboer... Kees van de Bos en Technicus Alfred. Koster. Nou, dan eens kijken of er ook drama is in Amstelveen. De Champions Trophy-dames Gerard de Groot. Steef, voorlopig nog geen drama hier. Zeker niet voor het uh, Nederlands vrouwenteam dat tegen Korea speelt. De laatste wedstrijd van de finale-pool van deze Champions Trophy. Inzet natuurlijk een plek morgen in de finale. Dan spelen de nummers 1 en 2 van die finale-pool tegen elkaar. Korea en Nederland hebben allebei vier punten. Toen ze aan dit duel begonnen Er zijn nog 15 minuten te spelen. Nederland leidt uh, inmiddels met uh, 1-0. Argentinië. Argentinië zit op de loer natuurlijk. Want Nederland en Korea zouden eventueel een salonremise kunnen afspreken of uitspelen. Wedstrijd uittikken. Gelijkspel is voor beide teams genoeg om morgen weer tegen elkaar te spelen in de finale. Maar Argentinië staat op de loer hoor. Nederland mag dit duel niet verliezen vanwege het doelsaldo. Korea mag zelfs verliezen met twee doelpunten verschil van Nederland. Nou Nederland maakte onmiddellijk aan dat scenario van een salonremise een eind. Binnen 30 seconden was het immers voor Nederland 1-0 e door Kim Lammers die goed werd aangesproken speelt vanuit het middenveld. Het is 1-0 voor Nederland en daarmee stond meteen de wedstrijd op scherp. Want Korea wil natuurlijk die finale spelen. Mag je hier weliswaar met twee doelpunten verschil verliezen. Maar als Nederland die inderdaad gaat halen, dan missen ze de finale. En staat Argentinië daar. Maar Nederland blijft aanvallen, blijft op jacht naar doelpunten. Mist hier een goede kans via Kim Lammers opnieuw. Maar Korea vecht nu. Korea speelt nu. En het is door dat vroege doelpunt van Kim Lammers een echte wedstrijd geworden. Nederland tegen Korea. Nog 14 minuten, dan is het rust. En Nederland lijkt dat leidt dankzij Kim Lammers met 1-0. My father him to the station with his suitcase in my hand. op het thema van krantenjongen tot miljonair. Een meisje dat in de metrobuizen van Parijs zong... en groeide uit tot een wereldster. Madeleine Pirou en Love in Veen. Volgende week is Argos er weer... dan met een uitzending over de val van Srebrenica. 16 jaar geleden inmiddels alweer. Verder, nog even vorige week we ons ook over... dat Argos niet in het archief van Willem Oltmans mocht...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 Of je chipkaart. Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Dit is Radio 1.